uur. Het NOS Journaal. Martijn van Beek. Goedenavond, Syrische activisten melden tientallen doden bij luchtaanvallen bakkerij. Groot-Brittannië kampt met overstromingen en zware regenval. En ook in Nederland hoogwater. Friesland zet het Wouda-gemaal aan. Het weer bewolkt en de kans op regen neemt weer toe. Minima vannacht rond 9 graden. Morgen vooral in de noordwestelijke helft van het land regen. In het zuidoosten blijft het een groot deel van de dag droog. Het wordt dan een graad of 11 Eerste kerstdag verloopt regenachtig en vrij onstuimig. Tweede kerstdag is het rustiger met mogelijk wat zon. Syrische activisten zeggen dat bij een bombardement op een bakkerij... in de provincie Hama tientallen mensen om het leven zijn gekomen. Sommige bronnen spreken van zeker vijftig doden. De winkel ligt in de stad Halfaya... die deze week door de rebellen werd veroverd op het regeringsleger. Op het moment van de luchtaanval stonden er lange rijen wachtende... Een activist heeft vandaag een filmpje op YouTube gezet. Op de beelden is te zien hoe een gebouw in puin ligt met daaromheen verschillende lijken en zwaar gewonde mensen. Of de beelden echt van vandaag zijn, is niet onafhankelijk vastgesteld. Juist vandaag is VN-gezant voor Syrië Brahimi aangekomen in Damascus. Het is zijn derde bezoek aan de Syrische hoofdstad groot brittannië kampt met overstromingen en zware regenval. Vooral in het zuidwesten van Engeland en delen van Wales en Schotland... ligt het openbare leven grotendeels stil. Correspondent Arjen van der Horst. Arjen, hoe ernstig is de situatie? Nou, in ieder geval zo ernstig dat verschillende treindiensten de reizigers hebben opgeroepen om niet de trein te nemen, tenzij het echt nodig is. Overal zien we uh, zware vertragingen. Sommige treindiensten zijn ook helemaal uitgevallen. En dat komt dus allemaal door die zeer zware regenval van de afgelopen dagen. Van het zuidwesten tot het verre van het noorden van het land zorgt dit dus uh, voor problemen. Zo trad in Schotland uh, de rivier de Karen buiten haar oevers. Tientallen woningen moesten daar ontruimd worden. En hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld de plaatjes Stoke Cannon. Helemaal aan de andere kant van het land in het graafschap Devon. Ook daar moesten de inwoners van tientallen woningen hun huizen verlaten. Omdat ze waren ondergelopen. En wat voor maatregelen worden er genomen? Ja, verschillende bruggen, wegen. Sommige spoorwegen zijn dus uh, helemaal gesloten uit voorzorg door de autoriteiten. In Devon zagen we bijvoorbeeld een vrouw die meegesleurd werd door het water. Die vervolgens kwam vast te zitten in een boom. Nou, daar moest een helikopter aan te pas komen om haar uit die benarde situatie te redden. Wat de autoriteiten nu doen is vooral waarschuwen. Waarschuwen voor de honderden gebieden waar het nu eh, een, een overstromingsrisico geldt. Burgers worden opgeroepen alert te blijven... spullen naar de bovenste verdiepingen van het huis te verplaatsen... en je klaar te maken voor een eventuele evacuatie. Nou zitten de kerstdagen eraan te komen. Uh, kunnen mensen straks wel naar familie toe als ze willen... of blijft het hoge water voorlopig? Dat wordt in ieder geval lastig, want het blijft regenen. Vanmorgen bijvoorbeeld is in delen van het land wel 10 tot 20 millimeter neerslag voorspeld. Dat, dat blijft aanhouden tijdens de feestdagen. Ja, net als in Nederland is het gebruikelijk, zoals je al zei, dat de Britten familie en vrienden bezoeken. Velen gaan ook op vakantie. Nou, die regen kan een hoop verpesten natuurlijk. De laatste jaren we waren juist gewend geraakt aan een witte kerst, maar deze editie wordt een extreem natte kerst. En dat was correspondent Arjen van der Horst. En ook Nederland heeft te maken met veel regen en dus hoog water. In Zuid-Limburg is de geul op een paar plekken buiten zijn oevers getreden. En in Friesland zet het waterschap morgen het Wouda-Gemaal aan... om het overtollige water de provincie uit te krijgen. Hilda Boesjes, directeur van het bezoekerscentrum van het Wouda-Gemaal in Lemmer. Goedenavond. Goedenavond. Dat Wouda-Gemaal is al bijzonder. Het staat op de werelderfgoedlijst. Maar hoe bijzonder is het dat het ook nog in werking wordt gesteld? Nou, dat is, dat is zeker bijzonder. Wij zijn uh, eigendom van de wetenschip Friesland... en wij zijn het laatste uh, in de reeks van uh, acties die het wetenschip onderneemt... als er uh, in actie moet worden gekomen tegen de hoge waterstand. Dus het is de allerlaatste oplossing tegen dat hoge water? Uh, ja, wij zijn, uh, wij zijn een stoomgemaal, Het enige uh -huh. nog werkende uh, stoomgemal ter wereld. Uh, dus het is sowieso bijzonder als wij in actie worden gezet. Want wat gebeurt er eerst dan? Uh, in eerste instantie probeert uh, wetterskip Friesland uh, uh, loost in het noorden van Friesland onder vrij verval, zoals dat heet. Maar als de waterstand uh, in het Lauwersmeer en de Waddenzee uh, hoog is, uh -huh. en uh, er wordt uh, momenteel een hoge waterstand verwacht, uh, en uh, als we dan pech hebben, dan is de wind ook nog uit een ongunstige richting, bijvoorbeeld west-noordwest, noord... Dan uh, is het moeilijk om onder vrij verval uh, zonder inzet van uh, machines, zeg maar, uh, te lozen. Mm -hmm. En dan worden er, uh, dan, uh, dan gaan de gebalen in actie. En dan komt het, uh, het oude beestje toch weer in actie dus. Uh, ja, ja, ja, ja. En uh, verwacht u veel bezoekers met kerstmensen die daar willen gaan kijken? Ja, nou wij zijn speciaal en dat is, uh, dat is uh, eigenlijk uniek. Dat is uh, naar mijn weten nog nooit gebeurd. Wij zijn open op eerste kerstdag en tweede kerstdag voor het publiek. Uh, zodat de mensen uh, kunnen ervaren hoe dit uh, werelderfgoed nog steeds uh, onder stoom staat. Oké, okay, dank u wel. Hilda Boesjes van het Woudergemaal in Lemmer. Dit is het NOS-journaal. Martijn van Beek. De oppositie in Egypte wil een onderzoek naar berichten over fraude... bij het referendum over de grondwet. Volgens de oppositie is er gefraudeerd... en werden stemmers geïntimideerd door islamisten. Gisteren was de tweede dag van het referendum over de grondwet. De moslimbroederschap van president Morsi zei vandaag dat een meerderheid van 64 voor heeft gestemd. Ook een oppositiepartij erkende dat de grondwet is aangenomen. De opkomst bij het referendum was zo'n 30 De officiële uitslag van het referendum wordt waarschijnlijk morgen bekendgemaakt. Hij is best bereid om opnieuw premier van Italië te worden... maar dan moet demissionair premier Monti wel gevraagd worden... door een brede, betrouwbare coalitie. Dat maakt hij vandaag bekend op een persconferentie. Een bijdrage van correspondent Angelo van Schaik pronto Hij is klaar om het land te leiden. Dat zei premier Monti vanochtend tijdens een persconferentie. Maar voegde hij eraan toe: ik wil geen boegbeeld worden van een partij. Een uur lang maakte de premier de balans op van 13 maanden regeren. Daarnaast presenteerde hij het document Cambiare l'Italia e riformare l'Europa. Italië veranderen en Europa hervormen. Montis idee van hoe het verder moet met Italië. L'agenda consiste quindi pericolosissimi e passi indietro, ma deve andare avanti. Italië moet verder op de ingeslagen weg. Bezuinigingen en economische groei zijn daarbij de sleutelwoorden. Het land kan zich niet veroorloven de geloofwaardigheid... die het het afgelopen jaar in Europa heeft opgebouwd, kwijt te raken. Monti doelde daarmee op de impopulariteit van Berlusconi... bij zijn Europese collega's. Dat was de eerste van een serie sneren aan het adres van de oud-premier. Ik moet zeggen dat ik de lineariteit van soprattutto voor als het tratta die apprezzamento o deprezzamento dell'attività del governo. Monti hekelde de verwarde denktrand van Berlusconi. De ene dag ben ik een held, de volgende een ramp voor het land, zei hij. Een opmerking die hem niet in dank werd afgenomen door het Berlusconi-kamp. Monti disqualificeert zich als coalitiepartner, zei partijsecretaris Alfano direct na de persconferentie. Berlusconi zelf, die zat zich te verbijten tijdens een televisieinterview...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 Lubbers wilde in eerste instantie wel een samenwerking met de PVV onderzoeken... maar hij vond dat er alleen een coalitie kon komen... als Heers-Ballin minister van Justitie zou worden. Toen die samen met CDA-onderhandelaar Klink afhaakte... vond Lubbers dat er een andere coalitie moest worden onderzocht. Als Heers-Ballin en Klink afhaken... kun je beter naar een andere coalitie gaan, heel duidelijk. Dat was VVD natuurlijk, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie. En dat weigerde de top, Maxim Vraag dus... En het, de rest is geschiedenis. Hè? Hij ja. heeft dat dus doorgezet. Hij noemde dat in toen het feest van de democratie... omdat er een meerderheid bleek voor zijn plan om die door te zetten. Terwijl een aanzienlijk aantal mensen, onder ik zelf, zei, dat wordt geen succes, dat gaat fout. Verhagen zei gisteren in een interview in de Volkskrant... dat Lubbers meteen aanstuurde op een minderheidskabinet met gedoogsteun van de PVV. Volgens Verhagen kreeg hij dat te horen... nog voordat hij zelf kon vertellen wat het CDA wilde. SP-leider Roemer vindt, terugkijkend op het verkiezingsjaar... dat de SP in de campagne meer haar eigen verhaal had moeten houden. In een gesprek met de NOS zegt hij dat de partij... door de goede peilingen te veel bezig was... om de sympathie van de kiezer te behouden. En de partij was daardoor bang om fouten te maken. Als je heel eerlijk bent achteraf... denk ik dat dat, dat, dat is hetgeen is geweest wat zo verlammend gewerkt heeft. Omdat je natuurlijk heel hoog staat en je weet... van nou bij de SP zijn de stemmen te halen... want die staan in de peilingen dik in de dertig zetels... Ja, dan krijg je het gevoel van uh, die sympathie vasthouden, dus geen fouten maken. Maar uh, met zo'n houding hebben we natuurlijk die 38 zetels in de peilingen niet gekregen. Dat was veel meer, omdat men van ons gewend was dat wij vol erin gingen zeggen waar het op staat... en uh, de actie voeren waar het nodig is. sp een Roemer over het afgelopen verkiezingsjaar. Het hele interview staat op onze site, nos.nl. Feyenoord gaat de winterstop in als nummer 4 van de eredivisie. De ploeg van trainer Ronald Koeman versloeg FC Groningen in de Kuip met 2-1. Met twee doelpunten was Garciano Pelle weer de grote man bij Feyenoord. Toch blijft de Italiaan bescheiden. Hij zou het niet kunnen zonder zijn ploegenoot. Het It's not only about Pelle that he score. Of course, Pelé scores everybody say Pelé. But it's also about all the team, they fight for me, they play really good for me, and then I have to say thanks to all the team. Feyenoord passeert Vitesse op de ranglijst. De ploeg heeft nu 37 punten, evenveel als Ajax. Bij FC Utrecht speelde Ajax doelpuntloos gelijk. Ondanks het puntenverlies kijkt trainer Frank de Boer... met een goed gevoel terug op de eerste helft van het seizoen.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 En daardoor komt de hekkensluiter op evenveel punten als Roda JC. Maar Roda JC speelt op dit moment nog bij VVV en die houtkamp. Ja, een sensationele wedstrijd. 1-0 stond het bij rust voor VVV in Venlo. En toen uh, Maguire in de tweede helft uh, snel al 2-0 maakte... leek het uh, de goede kant uit te gaan voor VVV Venlo. Maar met de nadruk op leek, want in vijf minuten tijd scoorde Roda JC drie keer... En dat uh, betekende 2-3. Toen ook nog 10 uh, minuten later het 4-2 voor Roda werd. Toen leek het uh, voor Roda helemaal gespeeld. Het staat nog steeds 4-2. Maar Roda met een man minder. Uh, een rode kaart voor eh, Pereira. Dat betekende ook nog een penalty voor VVV. Die werd gemist. En dat was een grote mogelijkheid voor VVV... om terug in de wedstrijd te komen. Daarna ook nog een aantal kansen. Maar nu zitten we in de 83ste minuut van de wedstrijd. En staat het nog altijd 4-2... voor Rode SC uit Kerkrade... tegen VVV uit Venlo. Tot besluiten hoofdpunten van het nieuws. Syrische activisten melden dat bij een luchtaanval... op een bakkerij in de provincie Hama... tientallen mensen om het leven zijn gekomen... Groot-Brittannië kampt met overstromingen, en zware regenval... en ook in Nederland is op verschillende plekken sprake van hoogwater. In Friesland wordt morgen het wouda in werking gesteld. En dit was de uitgebreide NOS-journaal, straks de VPRO met studio Itzerda. Papa, ja? waarom is Sinterklaas niet in ons nieuwe huis langsgekomen? Ik denk dat hij de weg niet kon vinden. Waarom niet? Nou, omdat uh, zijn navigatie niet up-to-date was.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 VPRO. Studio Itzerda. Luister, vrienden. Dit is een opgenomen boodschap. Als u nu mijn stem kunt horen, dan heb ik goed nieuws voor u. De wereld is eergisteren niet vergaan. We hebben uitstel van executie. Waarvoor dank. Maar als het leven op onze aarde nou wel zou zijn geëindigd... ditmaal niet door water, maar door het vuur dat Alsem heet... Schreeuwden niet ook de dinosauriërs? Help, de wereld vergaat! Voorwaar, ik zeg u. Als wij binnenkort van deze planeet worden weggevaagd... dan zal er ooit weer een nieuwe schepping ontstaan. Vraag het maar aan Joris van Damme. Hij schreef in 2009 het hoorspel Ik zal het u vertellen... voor zijn eindexamen aan de Rits radioschool te Brussel... En hij won daar meteen de Prix europa mee voor radiofictie. Volgens de jury speelt Joris met het scheppingsverhaal... met als gevolg een humoristische en originele productie... waarin alle geluidseffecten door stembanden zijn gecreëerd. Al dus de deskundige vakjury van deze prestigieuze prijs. Ik vraag dan ook uw warme aandacht voor... Ik zal het u vertellen... Een luisterspel van Joris van Damme. Mm. Mm.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 Echt overal en nergens, maar ze brachten rust. Oké, nu iedereen blijven staan. Ja. En toen die rust een beetje eentonig werd, schiepen de goden leven.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 Gewoon, hij zich ook uitstekend voor de vissen ja, verdacht. Nee! Ik heb een naam! Roel! Roel! Roel. Kijk! En ik heb een vrouw in Egeren. Is dat echt? Ja! Nee, nee. Uh, ja, ja, okay. Oh, uh, Weet, oh, wacht, wacht, wacht, ik maar, Pak uh, uh, een andere vis! Een andere vis? Ja, pak ja, een andere vis! Uh, maar we gaan er niet aan te zeggen. Ja.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 Dit is Studio Itzela. En we onderbreken dit hoorspel even voor Sport, VVV, RODA, JC en Die Wildkamp. Sportland, dit kan een van de spannendste races van de dag worden. Itzoda. Het is afgelopen in Venlo, de clash in Limburg tussen het VVV uit Venlo... en Rode RC uit Kerkraad is gewonnen door de uitploeg. 4-2, sensationele wedstrijd. Vijf van de zes doelpunten vielen in de tweede helft. Maar de meest gelukkige ploeg nu op het veld is de ploeg in het zwart met wit. En dat zijn de spelers van Rode RC uit Kerkraad. Want zij winnen met 4-2 van VVV uit Venlo. U luistert nog steeds naar Studio Itseda met een hoorspel getiteld Ik zal het u vertellen... over het begin van alles door Joris van Damme. Middenin een oceaan lag een eiland. Het was zo klein dat er enkel strand was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 Oeh. Oeh. Oh. Oh. Oh, Mijn baas. Oh. Die goede snaam, waar ben ik? Oh, het is hier donker. Pst. Pst. Hallo?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 Regen in de lucht. Denk ik. ik um, ja. En uh, waar was dat dan? Ik, uh, ik weet het niet. Uh, niet meer. Uh, uh, uh, ik, ik denk dat uh, daar juist uw naam niet goed is. Mijn uh, naam is Man. Ah, Man. Ja, Man. Dat is. Uh, <laughs> man. Uh, tak. Aangenaam. Ik wil naar huis. Oh, ik ook.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 Haha, die rust laten. Ik weet niet wie wanneer denkt dat hij is, maar je zwemt hier wel in mijn oven. Oh. oh, kijk. Ze, Ze zijn, zijn met twee. Laat mij maar rust en laat mij door! What? Natuurlijk. Je bent vrij om te gaan wanneer je wilt. Als je rond gaat, de wat? Maar hoe raak ik hier weg? Altijd rechtdoor. Stop die storm en laat mij door! Ja. Ik kan dat wel door de winter zien, maar ik heb maar één oog, Dus ik kan er ook maar één doorlaten. Ja, is dit een grap of zo? Moet je moet moeten kiezen. Laat mij gaan. Ja, moet je moeten kiezen. hè? Maar dan kies ik mezelf. Oh, hè? Ik kies mezelf. Wat? Ik versta er niets van opzetten. Proef met die blauwe tullen. Laat mij door.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 Hoe ze daar beland waren, dat wisten ze zelf niet precies. Maar ik weet dat dat, dat kwam door magie. Maar... Dat was de een... Nee, nee, nee, dat was van een... een... magie. Maar... Was... maar waarschijnlijk... Was maar waarschijnlijk door een enorme golf. Van waar zijde jij eigenlijk? Waarom? En welke gewoon? Wie het je? En waar komt je vandaan? Allee, dat vraagt je toch soms af? Vraagt je ja, nee, dat nooit? Nee, nee. Mm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ik, ik wel. Je hebt geen idee. Nee, het is daarom dat ik het vraag. Kijk, als je... Zeg, blijf dus van mij, alsjeblieft. Sorry, excuseer. Ik wou je gewoon... Een beetje leren kennen. Oh, stop, alstublieft, met de grote vriend uithangen. Hoe? Oh. Jij bent geen vriend. Maar ik gewoon... uh, Wat u... maakt het uit of dat je mijn verleden nu kent of niet? Het leven is één groot rollenspel. En als ik vertel wie ik gisteren was, en gaat jij mij morgen daarom nog niet kennen. Zij, in tegendeel, je gaat ervan uitgaan dat ik iemand anders ben. Wat? Je kunt nooit iemand kennen. Oh. Ik vraag gewoon waar je gewoon. Jij moet me helemaal niet commanderen, die... want ik hoef maar me maar niet te verantwoorden. Ik je toch niet? Ik commandeer u niet. Ik vraag gewoon wat. dat gewoond. Maakt woont. mij niet uit. Gebeurt... Kijk, ik zeg u Kijk, toch niks. En als er een dan... is... probleem is, dan gaat het maar alleen verder. Maar ik kan niet alleen verder. Dat is dan pech. En jij kunt ook niet alleen verder. Jawel, dat kan ik wel. Ja, wat gaat dat doen? Mij weer in het water gooien. Ik vind wel iets. Ik versta u niet. Ja. Ah. Ik heb hier geen Verstaat zin in. me niet. Nee, ik ik heb die zin niet. in nu. Ik ben weg voor u, want ik roep die zo! Jij heb, hebt zeg geen het idee bij. waar ik vandaan zeg kom. Wel. Als ik het mij niet vertel, dan nee, zal ik het ook niet. Ik heb geen idee. Zeg waar het, ik... ik Zeg het! Wel, ik zal het u vertellen, ja. Ik heb mensen vermoord, ja, geslacht. Mannen, vrouwen en kinderen allemaal. En geen twee of drie en honderden. En ze riepen en ze weenden en ze: zij, zij waren begonnen. Ik heb een kop eraf getrokken.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 Nee, dat is niet helemaal. Oh, Gevangen is een groot woord. Mm, dus we kunnen er wel afgeraken. Ja, nee. Ja, het is te zeggen. Uh, ik raak er ook af. Dus het is maar, niet. Uh, hoe geraken wij er dan af? Uh, ah ja, juist, ja. <laughs> uh, uh, uh, met deze boot. Ja. Tudu, voilà, ja. Deze boot hier. Wat staat daar dan tegenover? <laughs> tegenover wat? Het zomaar krijgen van een boot. Ah, euh, euh, niets. Nee, nee, maar veel plezier. <laughs> uh, Dag. Veel succes met de boot.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 Dat is snel. Sorry, 1238 meter. Ah, Oké. Okay. Oh. Maar dat water. Dat begint langzaam. 2945 meter. Kijk, dat water, dat begint... Ja, Begon. begon? Laat maar. Oh, een groep plankton. Dat vliegt vlak langs uit de venster. 4178.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 Ah. Oh. Uh, waar moeten we nu langs? Nee, ik denk naar daar. Nee, ik denk naar daar. We zullen het midden nemen ja. naar, naar daar. Wat zijn dat voor wezens? Ik zie niks. Daar, daar. Da daar, tien meter van de boot. Tien meter van de betien meter? De de de de die dingen daar, daar. Mijn slierte. Ah, ah, oh. oh, oh, oh, oh. <tomperen> <tomperen> Wat zijn jullie aan het doen? Uh, uh, geen idee. Ik, ik, ik, geen idee. ik, ik, denk, ik denk dat, dat, dat, dat ze aan, aan het zingen zijn. Zet die luidsprekers eens aan. Waar? Da nee, laat maar. Ik heb het al. Sorry, hè. maar als jij uw mond niet opendoet, dan versta ik daar niks van. Hallo, hallo, oh, waar is Waar is tak? Waar, waar, waar ben ik? Oh. Hallo.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 Ze genieten erop. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Goedendag, welkom in de onderwereld. Geef eens goed bij te doen dat die troken alstublieft. Flauw man, niemand lacht. Oké, okay, mijn naam is Roel en ik ben uw gids. U kan overal waar u de groene bordjes ziet vrij rondlopen. De rode bordjes met daarop stop, die betekenen dat u daar moet stoppen. Excuseer, ik zoek iemand. Ik even de doden Hebt... niet op te graven, aan nou te raken of te voederen. Het voor wetenschappelijk onderzoek, maar dat moet u regelen dat de. Ja. Gaat Excuseer, ik, nou ja, uh, ik ga bij uw vertrek zeker langs de balie om te controleren of u ondertussen niet overleden bent, want u merkt dat hier... Uh, even... Wacht even, wacht. Ik zoek ja, maar... iemand. Hallo. Hallo? Hallo, ik zoek. Hallo, ik zoek iemand. Excuseer, weet u. Neem me niet kwalijk. Pardon, ik zoek iemand. Ik doe toevallig. Drageslacht. Nou, Nog niet begrepen. Daar zit jij. Maar nou, hier zit niemand.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 Ik denk dat we toch maar best vertrekken nu. Ja, misschien is dat toch niet zo'n slecht idee. Ja, waar langs? Eh, naar nou daar? Nee, nee, ik dacht erop. Nee, of naar na, nee, nee. na... daar. Na, daar, na. daar. Nee, daar. Lopen, nee, lopen, ja, daar. Ja, daar. Ja. Ja.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 Gij wordt mij ook komen halen, hè? En nu? Ik, uh, ik weet het niet meer. Wacht het tot morgen vroeg, dan, uh, dan zien we wel. Oké. Okay. Nou. Kom naar huis. Ik zou niets liever willen. Maar waar ze het? Zo Als ik dat wist, dan. Uh, ik kan hier niet weg. Ik. ik... Probeer. Ik, ik, ik wil echt niet storen, maar tegen wie zit jij bezig? Oh ja, tegen ik... mezelf. Mijn man? Oh, oh mijn god, ik heb u gevonden! Ik heb u gevonden! Ga, terug. O, waar zit je? Uh, op het strand, op het strand. tegen eigen. Ik ook. Ja, ik, ik ook. Ik zie niks. Waar op het strand? Uh, de rand van het water. Ik ook. Uh, Welke kant? Welke kant? <laughs> blijf niet, staan uh. en blijf praten. Blijf praten. Ik kom naar u uh, toe. Ik denk ik... dat dat ik valt. van. Ik vind u niet! Wat ik Bent u niet! Maar is uw stem ah, Van. Zeg. van uh, over het water! Zet je. je op een eiland? Ik kom precies van overal. Ik ben thuis! Nee! Nee, niet nu! Niet nu! Niet nu! Hallo. Hallo. Waar zit je? Waar zit ik hè? Waar? Waar? Waar? Waar? Lekker van jezelf! Lekker van jezelf! Eer! We zijn er geen, niet nu! Waar? Waar? Waar? Waar? Waar? Waar zit jij? Waar is het? Ik ga niks zien. Hallo? Hallo? Ik kan niks zien in die storm. Waar ben jij? Oh. Wat is? Ik kan niks zien. Dat was de laatste keer dat ik hem zag. Ik weet niet precies wat er gebeurde. Ik weet niet of hij koos of hij zichzelf koos of mij. Ik...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 Namens alle medewerkers en personeel van Studio Edseda wens ik u een zalig uiteinde. Het is maar dat u het weet. Doet u trouwens nog mee aan onze grote radiowedstrijd? Beetje opschieten hoor. Hij laat winden zonder dat iemand er een nodig heeft. Het prachtboek De Avonden verscheen 65 jaar geleden, maar gaat nog lang niet met pensioen. Eeuwige God.